Met mijn maan is het begonnen, zegt ja, ze zegt ze nu Als ik er goed over nadenkt, als ik er goed over nadenkt Met mijn man is het begonnen, zegt Foujaanse, ze zegt ze nu Als ik er goed over nadenkt met zo'n opvouwboren blu Zegt ja, ze zegt ze nou, en had ik soms wat mot te voelen Toen hij met de tuin zit, kwam hij plots van met gewone stoelen En natuurlijk, nog zijn werk, droeg hij gewoon een opvouwjaas zijn opgevouwen botramen in een opvouwbare tas in een opvoetrommel, achterop zijn opvoet fiets en een opgevouwen krant, hoor. Een opgevouwen krant, in een achter achterop zijn opvoet fiets en een opgevouwen krant. En wat zegt dat? Dat zegt toch niets. Zijt me mijn buurvrouw altijd vouwen dat het wel normaal moest blijven, zegt ik. Wij de jouwe, Soms de hele dagen stijven En normaal. Wat is normaal? Elke maand is wel iets mee. Mijnen hield van zijn stiletto's en opvouwbare Bouvier. Zeg van jaanse moord, het circus, zeg je ze toen niet iets begon. Met dat enge slange mens, waar met dat enge mens. Zeg van jaanse moord het circus, zeg je ze toen niet iets begon. Met dat tengezange mens, toen vond ik dat het niet meer kon. Zeg ze, ben ik hem gewoon holen na een week was ik goed kwaad, Voor die slangen tegen je maanden? dan kom je, geloof ik net te laat Ziet je door die leeuwen koude vrossen met valse kop. Die hebben hem net opgevouwen. En je weet het op is op. Zeg, vrouw ze zegt ze nou, zeg, wat zeg je me daar van? Zonder circus zeker weten, zonder leeuwen zeker weten, zonder slangen zeker weten, zonder buurvrouw zeker weten, zonder zit, zeker weten, zonder zeker weten had ik nog een goeie maan.